Vijf uur. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. In Duitsland is een tweede slachtoffer overleden van een steekpartij... donderdag in Guttingen. Een man stak toen een vrouw op haar werk in brand. Toen ze probeerde te vluchten, stak hij haar neer. Ze overleed daar. Een collega van de vrouw die haar wilde helpen, werd ook aangevallen. Zij werd zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis... en is daar nu aan haar verwondingen bezweken. De dader is na een zoektocht gisteren opgepakt. De man van 52 was sinds anderhalf jaar bevriend met de vrouw die hij in brand stak. Bij een brand in een flatwoning in Brunsum... is een meisje van vijf zwaar gewond geraakt. De kleuter is naar het brandwondencentrum gebracht... van een ziekenhuis in Duitsland, in Bochum. Ook de moeder van het meisje raakte gewond. Zij is naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In het noorden van India zijn grote problemen door hevige regenval. Afgelopen week zijn tientallen mensen omgekomen. De meeste doden vielen door overstromingen en doordat huizen instorten. Ook werden mensen geëlectrocuteerd door elektriciteitskabels die in het water terechtkwamen. Zeker vijf mensen kwamen om door slangenbeten in overstroomde gebieden. Door de overstromingen is het openbare leven in het noorden van India zwaar ontregeld. Veel scholen zijn bijvoorbeeld al dagen gesloten. Ook de westelijke deelstaat Maharashtra kampt met hevige regen. De metalband Metallica heeft zijn tour afgebroken. Zanger James Hetfield is opnieuw opgenomen in een afkickkliniek. Negen optredens van de World Wire Tour in Australië en Nieuw-Zeeland... moeten daarom worden afgezegd. Hetfield, die 56 is, was lange tijd verslaafd aan alcohol. Of dat nu weer het geval is, is niet bekendgemaakt. Het weer. Er trekken buien over, soms met windstoten. Aan zee is de wind soms hard. Vannacht ligt de temperatuur rond de 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig met een stevige windweer. Misschien morgen wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk tussen Kroop het Velsen en Beverwijk... 3 kilometer file, de vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief, dankjewel. Namens de buren en sier.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 De platen met de beginnen. Zang ze zeggen allemaal hele goede morgen en uh, goede morgen, middag. <laughs> promise me was dit een uh, Beverly Graven en dat allemaal hier van die 100, uh, 106,9, uh, 104,5 op de kabel en natuurlijk uh, een digitaal kanaal. Uh, ja, wat was het ook weer kanaal 40? Ja, kanaal 40, hè? Huh? Ik moet er even helemaal in komen. Ja, ik ben eventjes, uh, eventjes weggegaan. We gaan lekker verder met uh, Wesnie Bronkhorst. En hij het over vergeef. Verzoekjes zijn welkom natuurlijk. Eventjes naar zfm.artisten.nl. En daar kunt u dus uh, een mailtje sturen. Doe je ogen maar dicht. En kom maar bij mij. Rust hier maar uit. Want ik sta aan je zij. Dit is het moment dat jij het licht ziet. En zal vergeten de pijn en verdriet. Hier vind je meer liefde dan ooit. Nee, minder zal het nooit meer zijn. Vergeet alle donkere dagen die jij toen hebt meegemaakt, mijn schat. Dus maak een nieuwe start. De stap naar geluk is maar klein. Ik zal er voor je zijn. Hou jij je maar vast. Heb vertrouwen in mij. Ik vlieg met me mee, als een vogel zo vrij. Het is geklaard, je bent veel meer waard En alle ellende blijft jou nu bespaard De strijd is gestreden, kom hier En rust nu maar uit bij mij Vergeet alle donkere dagen die jij toen hebt meegemaakt met schat De na geluk is maar klein, ik zal het voor je zijn. Het stralen van alle sterren deze nacht, geven je hoop, liefde en kracht, en zijn alleen bestemd voor Leeslie Bronkhorst en had het over vergeef. En uh, we gaan lekker naar de, ja, het is eigenlijk een beetje een klein beetje zomer nog, hè. Ja. En dat gaan we dus uh, doen met, uh, graag dame, een zuiver hart. Maar dan de zomerversie. Gezet. Bij mij kan jij altijd terecht, dus ik vertrouwde je Hoe zeg het maar wees niet bang, bang. ach je kent me al zo lang Zijn jouw woorden, die ik zo graag geloofde Maar jij klepste alles door, en in jou heb ik nu alle hoop Wat een vriend was jij van mij? Tenminste, dat is wat je steeds tegen me zei. Want je had geen zuiver... Hart. nog eens een plaatje? for a new love, searching for the girls when the day is done, but I feel my heart's looking for a true love, and I know you're the only one. Dan een lekkere gauw houden van uh, Chris Norman. En hij had het over Baby, I miss you. En ja, we gaan, uh, we gaan een lekker plaatje draaien. En ja volgende week is hij hier in de studio aanwezig. Peter Beense. Volgende week hier in de studio aan de Tolweg 10 Dat om de klokken van vijf uur. En hij heeft het over jij bent alles. Ja, ik zeg het elke dag weer tegen Jou, dat ik nog verliefd ben en van Je hou. Geef ik Jou een kus, dan kijk Jij me vragend aan en lees in Jouw ogen Laat mij nooit meer gaan. Mijn gevoelens voor jou gaan nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt. Druk je daar. Look at the Op een terrasje aan het mooie strand. Echt elke jongen vond jou leuk en interessant. Je bruine haren, rode lippen, oh, ik was meteen van slag. En ze even kijken of je mij misschien ook zag. Ik bleef maar staren met een glimlach over heel mijn mond. Mijn hart dat te voelde bijna niet gezond Toen ik besefte dat je doorliep, rende ik achter je aan En zei hey, meisje, volgens mij ben ik verliefd Verliefd, verliefd Mijn hart dat gaat bom bom bom Nee ik wil niets zonder jou, mijn hart dat gaat bom bom bom Je bent een je vrouw, mijn hart dat gaat bom bom boom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart dat gaat bom bom bom ik ben verliefd, ik ben verliefd Je draaide om en keek me zomaar even lachend aan En zei jongen waar kom jij nu toch opeens vandaan? Riep jij nou dat je echt verliefd bent? Nee dat kan toch nooit zo snel Ga maar met me mee, ik speel met jou geen spel We zaten samen op het strand totdat de zon er kwam ik had je in mijn armen, voelde ook jouw liefde stand. Ik zit tegen jou, je bent zo mooi, al weet ik nog niet eens je naam. Als jij me aankijkt, voel ik mij toch zo verliefd. Verliefd, verliefd. Mijn hart, dat gaat bom bom bom. Nee, ik wil niet zonder jou, mijn hart, dat gaat bom bom bom. Je bent een mooie vrouw, mijn hart, dat gaat bom bom bom. Ik ben verliefd op jou, mijn hart, dat gaat bom. We hebben lief, we Mijn hart, dat gaat boem, boem, boem. En dat allemaal van Demi de Groot. En ja, we proberen natuurlijk Mitchell te bereiken. Mitchell de dobbelen. En ja, die zouden we gaan bellen. Maar ja, het zit eventjes niet mee. Maar we gaan in ieder geval nog een lekker plaatje draaien van Cornel. En ja, als zij naar me lacht. U luistert naar Entertainment for You. Cornel live met Rappatiman. Ik ben van ja. En als zij naar me lacht, En als het goed is, dan, uh, ja, dan heb ik uh, Mitsu, Ben je daar, Mits? Ja, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, je kunt me goed verstaan zo. Uh, je klinkt een klein beetje ver weg, maar we komen er wel uit, denk ik. Oké, okay, ja, dat is een beetje een klein technisch probleempje. Geen probleem. Het ah, okay. komt allemaal goed. Ja, nou ja, daarom ik ik hou je eventjes uh, natuurlijk via een andere lijn naar binnen. En uh, ja. ja, nou ja, dan hoop ik in ieder geval dat het goed gaat. Hé, hey, we ah, bellen joh, natuurlijk. We komen er wel uit. Ja, toch? Hey. We bellen natuurlijk even vanwege, vanwege jouw uh, nieuwe single. Ja, En uh, ja, jij bent de liefde. Uh, is dat een ja. persoonlijk, persoonlijk vlak of. Uh, ja, dat gaat natuurlijk over mijn vriendin. Ja, dat dacht ik al. Nee, uh, nee, het nummer is geschreven door, uh, door Billy Dans en Hans Thomas ja. en zij kwamen uh, met, uh, met een demo naar mij toe en daar ging, uh, kwam deze tekst voorbij en ik vond hem eigenlijk zo uh, aanspreken dat ik denk: ja hier moet ik gewoon een uh, single van maken. <coughs> ja sorry, ik neem gelijk een slok van mijn koffie. <laughs> Lekker, je hebt gelijk. <coughs> <coughs> hey. Ja. Maar uh, deze single is dan. Uh, uh, hoe lang is die uit? Hij is nu uh, iets langer dan een maand uit. Ah, nou, dus een, een, na, na, na, na een week of vijf. Ja, ja. ja. Hey, uh, uh, dus, uh, is, is dit een, uh, een begin van een uh, album? Of, uh, oh, heb je al... oh, Dat zou ik wel mooi vinden. Ik zou het wel leuk vinden. We zijn sowieso bezig om, uh, met de volgende single. Ja. Dus dat, uh, dat, dat hoop ik wel. Nou uh, ja, uh, niet heel snel. Ik wil niet te snel namelijk. Ik wil wel een klein beetje. <laughs> Een beetje kijken hoe ik het nu allemaal wil gaan doen. Dus we zijn wel gewoon lekker aan het praten met verschillende partijen. Wat gewoon heel, wat gewoon heel leuk is, ook heel leerzaam. Ja. En nu is mijn eerste single. Dus alles is ook, alles is ook gewoon nieuw, weet je wel. Ja, alles ja. Uh, komt een beetje op je af. En het is natuurlijk ook heel spannend voor het eerst, voor het eerst je eigen geluid ook laten uh, horen. Ja, ja, natuurlijk. Dus ja, dus ja het, gaat, het gaat eigenlijk vrij goed allemaal, mensen heel positief. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd uh, wat nu en hoe nu verder. Ja, want uh, ja, je zegt zelf al hè, je eerste single, maar je zingt natuurlijk al langer. Ja, ik, uh, ik zing zo'n drie jaar uh, seks en professioneel. Ja. Ik ben er altijd wel mee bezig geweest Ik er altijd zangles uh, uh, gehad. En, uh, ja, de afgelopen drie jaar is het allemaal gewoon lekker gaan rollen. Ja. En vandaar uh, ja, nu ook de single. Hey, en uh, hoe ben je ooit begonnen met, uh, met zingen? Hoe ben ik begonnen? Ja, ik, ben, ik, ben echt beg ik ben wel echt begonnen in, in de kroeg, zeg ik je eerlijk. Ja. Het is eigenlijk stiekem een beetje begonnen in de kroeg. En uh, ik heb zelf een acteeropleiding gedaan en we daar ook wel eens uh, zanglesje bij. Ja. En uh, op een gegeven moment was ik klaar met die opleiding. En toen dacht ik bij mezelf, ja eigenlijk wil ik wel gewoon meer met mijn stem blijven doen. En toen ben ik bij Sascha Brouwers uh, terechtgekomen. En die ja. is nu mijn uh, zangcoach. En tegenwoordig ook mijn, uh, doet ook mijn management. Dus dat is ja, wel heel ja, wat he? leuk. Ja, ja, die kennen we, tenminste, degene die de Nederlandse muziek houden, die, die, ja, die kennen allemaal. Sasje Brouwer natuurlijk. Ja, die kennen er vast. En, ja, die en, kennen en, de vast. Ik weet, ik weet sowieso dat ze zangcoach is inderdaad. En ja, ja. Meer, meer doet als alleen maar even een, een singeltje maken. Uh, ja. En, en uh, ja, je hebt uh, acterenstudie heb je gedaan. Ja, klopt. En uh, ga je daar dan wat mee doen? Of uh, qua uh, combinatie met muziek of zo? Nou ja, toevallig zei ik gisteren in een in, in interview. Eigenlijk is acteren en, en, en optreden is eigenlijk ligt eigenlijk best wel dicht bij elkaar. Ja. Want je merkt eigenlijk wel soms, ja, je bent toch een beetje een entertainer. En je moet er toch altijd van maken. Je moet altijd doorgaan. Dus uh, ja, dat, dat heb ik wel een beetje uit ja, het acteren wel meegenomen. Dus eigenlijk van mijn gevoel ben ik nooit gestopt met, met acteren eigenlijk. Nee, nee, nou, maar ja, ik, ik, ik kijk dan altijd uh, uh, uh, uh, zang en uh, mm -hmm. ja, acteren. En dan denk ik gelijk aan uh, Joop van den Ende of zo. Of uh, uh, uh, oh, ja. Albert van der Linden. Ja, ja, ja, dat zou wel mooi zijn als een meer een musical bedoel je dan? Ja, ja, ja. Ja, ja nou ja, misschien. Ja, misschien ik, ik ben alleen niet zo'n goede danser. Ja, nee. Ja, is dan wel weer jammer, hè? <laughs> hey, uh, of een GTS-Teken ook nog, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Ik heb ook een ongefuggererde groene tijden. Dus ik heb, al, ik heb al een klein beetje daar kunnen snuffelen. Oh, oké, oké, oké. Nou, dan gaan we het niet verder over hebben. Nee, heel goed. <laughs> Hey, maar, uh, ga je nog uh, ergens optreden uh, op uh, podia's, grote podium? podia. Uh, groot podia. Boem. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we nu de aankomende tijd vooral heel veel feestjes. Mensen worden vijftig, uh, worden mensen uh, die gaan trouwen ja. en die krijgen allemaal wat in. Tegenwoordig worden er nog in iedereen overal vangen bij, dus ik vind het helemaal goed. Dus de, ja, de grote podia heb ik nu eigenlijk al een heel klein beetje gehad. Ik heb een festivalletje mogen doen in Amsterdam afgelopen zomer. Uh, ja, de feestleven, de kermis, het ook een klein beetje op. Ja, dus, ja, ja. muziekfeest op het plein. Uh, even kijken, draait dat nog? Ja, ja volgens uh, mij uh, nog dat wel. Dat zou een hele mooie zijn. Uh. Ja. Als we dat voor elkaar krijgen, dan, uh, dan belooft het heel goed. Nou ja, uh, ik, ik bedoel uh, bij deze. <laughs> ja, te gek. Ja, te gek, heel graag. Ja, toch? <laughs> ja. Nou, het is, het is, het is, ja. De muziek is toch prima. En uh, ja, ja. Uh, ja het, het past allemaal bij je. Dus uh, nee, ik, ik zou niet weten waarom niet. Laat ik het zo zeggen. Nou, heel goed. Wat een mooie woorden, dankjewel. Ja, toch? Hé, hey, ik denk ja. dat we hem eventjes gaan draaien. Ja, leuk. En, uh, ja, en kunnen mensen jou nog ergens uh, uh, volgen? Nou ja, ja zeker. Volg me allemaal sowieso even op, op Instagram uh, en op Facebook natuurlijk. Ja. Maar ook op YouTube. Even abonneren op YouTube, want er komen binnenkort wel hele leuke dingen aan. Oké. Okay. Maar daar kan ik nog niet zoveel veel over zeggen. Uh, op YouTube bedoel je? Op YouTube, ja. Dan komt, uh, we zijn bezig met iets heel erg leuks. Okay. En uh, daar heb ik mensen al wel een klein beetje voor nodig. Oké. Okay. Dus, uh, dus uh, ja, eigenlijk moeten ze dan allemaal eventjes uh, vrienden worden met je? Eigenlijk wel. En dan... ben je uh, van alles op de hoogte. Ja. Dus gewoon uh, Mitchell Dobbelaar. En uh, dat, uh, dat zoek je even op. Op, uh, op uh, Facebook, Instagram en... Uh, nou ja, in ieder geval uh, op YouTube en alles wat je van, uh, van Mitchell vindt. Dat, uh, ja, een, een leuke reactie is altijd welkom natuurlijk. En een duimpje erbij. Ja, zeker. Toch? Ja, we, altijd goed. Ah, oké. Okay. Hey Mits, we gaan hem draaien. Super, dankjewel. Ik zou zeggen, heb je optredens vanavond? Ja, uh, nee, vanavond, ben ik even, vanavond mag ik even gewoon werken. Ik ben werk Amp... in de keuken, dus we hebben vanavond een mooie avond. Oh, heerlijk. Dus lekker ja, smullen. is Komt goed. Oké. Okay. <laughs> hey, groetjes daar. En uh, ja, wie dankjewel. weet, uh, tot de volgende single album. Uh, en anders uh, ja, een keer leuk hier in de studio. Heel graag. Heel graag. Doen we. Oké. Okay. Hey, jij bent de liefde. Groet je, eens, goed weekend. Dankjewel. Yo, Hoi. Hoi. Ik heb gehoord over de liefde. Verhalen. Je kan er van verliezen, maar ik heb geen. My tears in the fire Mel Ja, prachtig nummer. Go. Stronger. En uh, even kijken, ja, ja, dat is allemaal van Aloe Wiza. Wiza. Ja, en ze hadden het over Stronger. Een nieuw nummer, en uh, ja, nieuw binnenkomen hier uh, bij CMM uh, Entertainment Foyalty 106.9, 104.5 op de kabel. En op kanaal 40 digitaal. En ja, het gaat allemaal technisch een beetje rommelig hier. Maar goed, uh, ja uh, sommige mensen die, die laten wat achter. En ja, dan, uh, dan uh, ja, weet je niet wat en hoe wat ze gedaan hebben. Maar goed, het uh, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker verder met uh, leuke muziek. En uh, dat doen we met uh, deze. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. Jeffrey Leek en uh, My Fantasie. Het eerste moment toen ik jou zag Het was zonnig, ik liep op een plein Bij ons in de stad Je lachte zomaar naar mij, onschuldig en vrij. Toen zag ik je erin Mijn hart was verloopt, was vriendschap waar jij dan volgt Door jouw helderblauwe ogen en je stralend witte lach. Ik kan het niet verdragen als ik niet blijven mag. Fantasie is leven, zeg, neem jij me met je mee? Of blijf ik toch misschien vanaf wel alleen? De nummer 1 van de Entertainment For You Dutch Top 5. Uit de Entertainment For You Dutch Top 5. Zo was dat. En mijn fantasie, Jeffrey Lake. All, en dit is Koos Albert. En jij bent er mooi. In het blanke neonlicht sta ik wat naar jouw gezicht, je slaapt al. zag zachtjes in je oor Woorden die je zo graag hoort Maar je slaapt al Maar ik durf je toch te zeggen Dat ik zoveel van je hou Wat moet ik alleen is zonder jou ja? Jij die alles voor me bent Ieder haatje van me kent liefde, wat moet ik zonder jou ja? Jij bent de mooi om alleen maar van te bedronen. Want als je lang voel ik hetzelfde net als toen. Ik heb geen Over waar ik sta In gedachten ben je daar Liefde Een momentje zonder jou Maakt me innig triest en kaart Liefde Al die dagen, al die nachten Dat ik op je heb gewacht, Die zijn voor mij al zoveel wat ik kan je woorden deed. Nu je heel dicht bij me bent. Vergeet niet het wachten, vele man. Jij bent de man om alleen maar van te dromen Want als je laat, Ik heb geen spijt, dat je bij me bent gekomen. Want als het moest, zou ik het nog niet doen. Jij bent te mooi, om alleen maar van te brokken. Zelfde nog geen doel. Wat is het weer gezellig hè, fred hij.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 Stel jou nu voor de keus. Maar ik meen het serieus. Want voor mij is er maar één. Oh, sorry. Dan hangt aan, en uh, ja, wie denk jij wel wie ik ben? Nou ik weet het dan. Dan is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zeker weten, we gaan verder met uh, Peter Marnier. En hij is helemaal groot op de botel. Ik zag je lopen op het straal was meteen verloren, opslag verliefd als nooit tevoren. Ik vroeg mag ik met je mee, je keek me aan en zei oké. Okay. We liepen uren hand in hand en ik dacht ik loop te droven, dit zal mij niet overkomen. Gaf jij een zoen en zei: Ik wil nog veel meer doen. Ik ben hotel de bozo, verliefd gek van geluk. Voel me prettig gestort. deze zomer kan niet stuk. Ik ben hotel de bozo en dat is echt jouw schuld. Ik ben helemaal happy als jij mijn wens vervult. We gingen naar een bruin café. maar één ding jou verwennen Je kreeg een kleur toen ik je zei Je bent het helemaal voor mij Ik wil echt alles voor je doen Mijn zielenzaligheid zaligheid verkomen Van hier tot Tokio gaan lopen ik Word je allerliefste fan Als jij vannacht maar bij me bent ik ben hotel de botel, verliefd, gek van geluk Ik voel me prettig gestoord, deze zomer kan niet stuk Ik ben hotel de botel en dat is echt jouw schuld Ik ben helemaal happy als jij me wens vervult. We zijn toen naar jouw huis gegaan Ik zal die nacht echt nooit vergeten Elke dag laat hij me weten Grijp je kans uit alle macht Als de liefde naar je laat Ik ben onder de Botel Verliefd, geef van geluk Ik voel me prettig gestoord Deze zomer kan je stuk Ik ben hot op de Botel Verliefd, geef van geluk Ik voel me prettig gestoord Deze zomer kan niet stuk Ik ben hot op de Botel ik dat was hij dan. Peter Marnier. Hotel de botel. Ik heb een verzoekje. Die, uh, die is afkomstig van de collega. Albert Jan Vos. Ja, die, uh, die wilde graag een plaatje horen van Tim Ackerman. En uh, ja, laatst van de, van de beste zangers. En uh, ja, hij wilde horen my girl. Nou hier komt hij dan hoor. Tim Akkeman en my girl. I got sunshine on cloudy day We're its cold outside I got a man for me.